Beleiden wij in de gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van het Apostolicum. waarna wij zingen van Psalm 33, het elfde e vers. Psalm 33, vers 11, na de beleidenis van ons geloof. En een ieder van u, u spreken met mij. In zijn of in haar hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader.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 het weer opstaan van het vlees, dat is ons lichaam, en een eeuwig leven. Amen.